Uur. Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. VVD-Tweede Kamerlid Dijkhoff wordt de nieuwe staatssecretaris van Justitie, meldt de Telegraaf. Hij wordt de opvolger van Fred Teven. Gisteren werd al duidelijk dat de Art van der Steur de opvolger wordt van minister Opstelten van Justitie. Hoewel dat nog niet officieel is bevestigd. Premier Rutte draagt de twee vandaag voor en waarschijnlijk worden ze vanmiddag al door de koning beëdigd. Griekenland komt de komende dagen met nieuwe hervormingsvoorstellen die snel kunnen worden uitgevoerd, heeft de Griekse premier Tsipras in Brussel beloofd aan onder andere bondskanselier Merkel en Eurogroepvoorzitter Dijsselbloem. Merkel sprak van een goed gesprek, maar benadrukte dat de plannen nog wel moeten worden bekeken door de internationale geldschieters. Dat moet dan binnen drie weken gebeuren, want de Grieken hebben nog tot half april geld in kas, zei Tsipras. Drie hooligans van Feyenoord hebben zich gemeld bij de politie. Ze waren samen met vier andere railschoppers herkenbaar in beeld gebracht... in het regionale opsporingsprogramma Bureau Rijnmond. Volgens justitie zijn ze betrokken geweest bij de vernielingen... in het centrum van Rome voor de voetbalwedstrijd Roma-Feyenoord. Thomas Dekker stopt per direct met wielrennen... schrijft de 30-jarige Noord-Hollander in het AD. Thomas Dekker was prof sinds 2005... en gold als een van de grootste talenten van zijn generatie... In 2006 won hij de Tireno Adriatico, het jaar daarop maakte hij veel indruk in de Tour de France. In 2009 bleek dat hij EPO had gebruikt. Hij bekende en werd onder meer twee jaar geschorst. Hij zegt nu dat er meer is in het leven dan wielrennen. Het is Ajax niet gelukt om de kwartfinales van de Europa League te bereiken. De Amsterdammers, die vorige week in Oekraïne met 1-0 verloren, wonnen gisteravond in de Arena met 2-1 van Njepo-Pretrovsk. Maar door het uitdoelpunt van de Oekraïners was dat niet genoeg voor de Amsterdammers om naar de volgende ronde te gaan. Het weer, kans op mist, verder flinke periode met zon. De zonsverduistering zal in grote delen van het land zichtbaar zijn. Het wordt 8 tot 13 graden. Dit was het NOS. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad op de A12 Utrecht Den Haag staat een kapotte vrachtwagen bij Blijswijk. Vanaf Zevenhuizen drie kilometer file. De rechte rijstrook is dicht. Tot zover de verkeersinformatie.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 ZFM, in 2015 al 25 jaar. Live. live. ZFM, met, met nu de herhaling van ZFM Jazz. Baby of mine, he's special ration for me. He never asks for my money. All that I give him is honey, and that he can't spend any time. I'd make a million trips to his lips if I were a bee, because he's sweeter than chocolate candy to me. He's confectionery sugar never cheat on my sugar, cause I'm too sweet on my sugar, that sugar baby of mine. Vandaag van 10 tot 12 met Peter Den Boer en Fred Kroosberg. En uit Frankrijk een speciale gast die meer dan 25 jaar geleden samen met Daniel Huiding als eerste dit programma begonnen. Een pionier dus. Henk Stolberg, hartelijk welkom in de studio. En je mag meteen zeggen wat je hier hebt aangetroffen, in vergelijking waar jij als pionier mee begonnen bent. Ja, Fred, dankjewel. Peter ook. Ik vind het uh, een enorme eer om hier te zijn met jullie. In deze omgeving. Prachtige studio. Dat was vroeger anders. Toen we in de watertoren zaten. En uh, ja, ik, ik vind het geweldig om hier aanwezig te zijn bij jullie. Toevallig dat ik dus naar Nederland kwam. En we hebben in februari een gesprek gehad met elkaar. Fred, je hebt mij verteld over het jubileum. Of ik kon komen, dat ging toen niet. Uh, dat is nu dus wel het geval. En ik ben uh, nogmaals on ongelooflijk blij om hier te zijn en dit allemaal te aanschouwen. Moderne apparatuur, uh, ik kijk mijn ogen uit. Uh, jullie gaan uitzenden. Uh, jullie zijn begonnen met mijn uh, introductienummer van in de tijd. Uh, erg leuk, Sugar van Billy Holiday. En ik hoop dat het een leuk programma wordt. Nou, dat gaan we doen. We gaan nog even terug in de tijd. En dan heb ik het over het nummer Yesterday. Want soms is het heel belangrijk om, uh, als je wat ouder wordt... om je herinneringen op te halen. En dat uh, nummer is natuurlijk zeer toepasselijk. Het is van de Jazz Messages. En laten we gaan luisteren naar dit heerlijke nummer. En u hoort natuurlijk direct meer van Henk. En ook Peter den Boer heeft weer een fantastische collectie CDs meegenomen. Yesterday nu. Yesterday was dat van de Jazz Messengers. Henk, hartelijk welkom hier. Ik heb het net al gezegd, maar uh, zoals het een uh, goede gast betaamt... neemt hij altijd iets mee. En je hebt ook een, uh, iets meegenomen wat we inmiddels alweer hebben scherp staan. Vertel er eens wat over. Ja, Fred. Uh, toen ik dat hoorde dat ik uh, bij jullie was uitgenodigd... dacht ik, dan moet ik toch iets tegenoverstellen... ...in het kader van de jazz. En ik had uh, in december ongeveer... ...van een nichtje uit de Verenigde Staten... ...een cd gekregen. Uh, ik begon dat te lezen. Het zei me helemaal niets. Uh, daar staat op... ...Connecticut Youth Jazz Workshop... ...First Steps. Reed P. Garrett, director. En ik keek naar de nummers... ...en wat zag ik daar... Leeftijden van 10, 11, 12, 13, 14, 15 jaar. Ik dacht: hé, hey, wat is dit? Dat is dus een soort uh, opleiding voor jazzmensen, jongelui, die een kans krijgen om zich te presenteren. Ze hebben nummers samengesteld op deze CD. En ik zou daarvan graag een nummer willen laten horen dat Set in Doll heet, van Duke Ellington, gezongen door Christy. Allenby, slechts 14 jaar oud. Zed in dol is, als jullie dat zouden laten horen. dat uh, Robert Veen uh, sextet met uh, als gast de zangeres V. Victor en ik ga een, uh, een mooi nummer draaien Our Love Is Here To Stay It's very clear how love is here to stay, not for a year, but ever and a day. But oh my Even uh, rennen geblazen voor de dames en heren muzikanten. Ik denk de heren muzikanten. Een opname met uh, een grote band onder leiding van Oscar Pietersen. I Got The Rhythm. Een beetje uh, terecht de rode draad door dit programma. je Jazz op uh, zondagmorgen. Vandaag met uh, Fred Kroonsberg en Peter Boer. En we hebben een speciale gast overgekomen uit Frankrijk... Een man, die, een man van het eerste uur zullen zeggen, zie je van hem eerste uur? Henk Stroobach, die 25 jaar geleden een van de pioniers was bij het ontstaan van dit programma. En die hebben wij vandaag te gast. En die gaat ons mooie dingen vertellen over een CD, een bijzondere CD die hij heeft meegenomen. We hoorden net al eerder daar iets van, zet in dol. Henk, wat heb je nu op de schijf staan? Ja, dankjewel Peter. Uh, van het Connecticut Youth Jazz Workshop. In de tijd uh, opgenomen met kinderen van 10 tot en met hooguit 15 jaar. Nummers in de jazz. Uh, we hebben net gedraaid. Set in doll met meisje Christy Allenby. Slechts 14 jaar oud. En nu willen jullie voor me draaien. Uh, sing, sing, sing. Met een solo van Max Woods op drums Max Woods is 12 jaar en Jeff Ostrowski op trompet en Jeff is 13 jaar interessant denk ik om jullie te laten horen The glamour Your eyes held a tender light and stars fell on Alabama Last night I never planned in my imagination A situation So heavenly A fairy land Ja. En... Zij werd geboren in 1915. Ik ga nu even de LP afzetten, want u hoort het kraken. Want dit was een echte LP. Songs for Distinguished Lovers van Billy Holiday. Peter. Ja, uh, ik heb de collega bepaald genomen. Het feit gast hebben: Frankrijk woont, of, of. zijn oude vak als presentator weer op te nemen. Henk Stroobach, uh, ga ik hem een plezier doen met een, uh, uh, het draaien van een stuk van een oer-Franse groep, Les Arricots Rouge En uh, uit hun grote repertoire heb ik natuurlijk een passend nummer geko gekozen, Retour au pays. Moi qu'a toujours mais faut tout ça changer, cher. Moi créole, moi niquant, mais faut tout ça changer, moi plein bonne volonté. Moi j'ai bien mémisé. Et puis moi sur la terre, à présent moi les C'est bon ton temps, moi que oui. Oh, moi j'ai bien Et puis moi sur la terre, à présent moi les C'est bon temps moins que... Água de beber, água de beber, camara. Eu quis amar, mas tive medo. E quis salvar meu coração. É que o amor sabe um segredo. Um medo pode matar o seu coração. Água de beber. TV Gelderland 2021. naar Wanda de Sa met de Aqua de Bebet. En ik kijk nu even naar Fred. Ja, ik heb een ander uh, nummer nu erin gestopt van Giants of Jazz. En daar moet onder andere Charles Minkers op spelen, Earl Hines en Lionel Hampton. En uh, het is een heel bekend nummer wat uh, ook nog eens een keer het Songfestival heeft gewonnen uit uh, Italië. En uh, ja, een aantal muzici, vooral jazzmuzici, kunnen er dan een heerlijke slinger aan geven. Laten we gaan luisteren naar het prachtige nummer Vrolaren. quest qu'on entend pour être heureux? Dat is een vraag die ik nu aan Henk Stroobach stel, want uh, jij uh, geniet in Frankrijk, heb ik begrepen. Maar dat moet je dan toch maar even uitleggen, want ik hoorde net dat mensen die bij jou langskomen, af en toe harde muziek horen. Ja, dat klopt, Fred. Uh, Qu'est-ce qu'on entend pour être heureux? Uh, il faut être modest. Uh, optimist. <laughs> Surtout optimist. En uh, ja, uh, ik ben gauw tevreden eigenlijk hoor. Uh, ik heb je net verteld hè, dat uh, ja, in Frankrijk, ik woon in een klein dorpje... en ik ben al gelukkig uh, als de zon opkomt... de koffie goed is, in de middag een sigaartje erbij en uh, een krant... dan zit ik uh, op het terrasje voor het huis... Uh, naast mij zijn dove buren. Aan de andere kant woont niemand. Dus uh, de knop kan redelijk uh, naar rechts gedraaid worden. En uh, ik heb uh, regelmatig mensen die langs wandelen... en zeggen, goh, wat leuk, wat draai je voor leuke muziek. Dus mensen gelukkig maken. Goed. Zo'n beetje. van Jazz, yes. maar dan in Frankrijk... CFM Jazz. En, maar niet via Frank. de radio, maar gewoon rechtstreeks op straat. En dat is een volk dat van jazz houdt, hoor, die Fransen. Ze hebben zelf trouwens, ook veel gemaakt. Hè? Goed. Goed Ik heb een nummer van Patrick Bruel en Johnny Holiday. Qu'est-ce que on attend pour être heureux? Je ne sais pourquoi elle allait danser à Saint-Jean, aux musettes. Mais quand ce gars lui a pris un baiser, elle frissonnait, était chifflée. Comment ne pas perdre la tête serrée par des bras audacieux Car l'on croit toujours aux doux mots d'amour quand ils sont dits avec les yeux. Elle trouvait le plus beau de Saint-Jean Elle restait grisée sans volonté sous ses baisers Sans plus réfléchir Elle lui donnait le meilleur de son être Au parleur chaque fois qu'il mentait Elle le savait mais elle l'aimait moment ne pas perdre la tête errer par des cieux l'on croit toujours aux doux mots d'amour quand ils sont dit avec les yeux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 Ja, ZFM Jazz yes, luisteraars, wij zitten vandaag aan tafel met een speciale gast. Een uh, Nederlandse meneer, Henk Stroobach, die uh, al vele jaren in Frankrijk woont... en ooit hier het programma ZFM Jazz yes, een startimpuls heeft gegeven en heeft gepresenteerd. Waar ik nou heel erg nieuwsgierig naar ben Henk... is hoe komt het dat er zoveel uh, Amerikanen... Amerikaanse jazzmusici uiteindelijk in Europa neerstrijken... maar dan vooral in Frankrijk neerstrijken. Er zijn heel wat beroemdheden die uh, geëindigd zijn in Frankrijk... en daar vele jaren muziek gemaakt hebben. Waarom is dat? Ja, ik ken er een. Uh, die heb ik ontmoet tijdens een concert in Montauban. Dat is... Uh... Tony Griffin. Uh, voor zijn werk heb ik hem toen nog een Dallas schaaltje gegeven een keer. Uh, ik heb dat gevonden, wat gezocht thuis. Ik dacht, nou, ik geef die man zo'n schaaltje. is leuk. En toen kreeg ik een aardige brief terug van zijn vrouw. Uh, Inge, of Ingeborg heette ze. Een Nederlandse. Die zei, ja, we hebben al een paar <laughs> <Dallas> blauwe schaaltjes. <laughs> Maar uh, ze vond het toch erg leuk dat ik dat had gegeven aan hem. Hij was toen alleen in Montauban voor zijn optreden. En dan wat je vraag betreft. Uh, Amerikanen, uh, Frankrijk. Ja, ik denk van, vanwege het oh la uh, gevoel al. En, uh, de Eiffeltoren, het uh, de heel aantrekkelijke cultuur van de Fransen. Uh, vooral in de naoorlogse tijd. En ik denk dat er... De, de, de reden daarvoor... Dat veel Amerikanen moeilijkheden hadden, moeite hadden om uh, zich te ontwikkelen in de Verenigde Staten door de discriminatie, uh, zwart bij zwart, zwart bij zwart, wit bij wit. Uh, ze kregen die vrijheid in Frankrijk en niet minder natuurlijk ook in Nederland en later in Duitsland kan ik al zeggen. Uh, dus. Ze voelden naar vrijer. Ze konden met gemengde teams komen. Ze traden overal op. Uh, er was publiek. Iedereen was enthousiast. Hield van jazz. En uh, ja, waarschijnlijk ook onder invloed van, uh, van Stefan Grappelli en Django Reinhardt. Uh, heeft zich dat steeds meer ontwikkeld uh, via de, de kleine jazzhuizen. Ja. Tot de concertgebouwen toe ja. in, in Parijs. lijkt mij. Ja. Uh, nou, een van die mensen uh, uh, is uh, Naina Simone... die heel lang in Frankrijk heeft, heeft gewoond. Uiteindelijk in Nederland is ze overleden. Het is uh, uiteindelijk uh, het laatste jaar van haar leven. Sleed zij in Nederland. En uh, ik ga daar een stukje van laten horen. En het bijzondere van deze opname is dat het uh, volgens mij... Uh, is het een, uh, een opname waarvan, waarvan de platenmaatschappij zegt: gezegd... nou, we hebben nou alles al gehad, alle studieopnames. We vinden hier nog wat, hebben ze ook wel op de plaat gezet. Mm -hmm. Kwalitatief is het, uh, uh, qua opname is het minder. Maar het leuke is, het is een live opname. Maar zij speelt daar fantastisch. En het is het nummer After You've Gone. Now listen honey, while I say... your mouth to say you're going away Don't say that we must part Don't break my aching heart You know you love me True for many years me crying.